11 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt ING-topman Jan Homme krijgt over 2010 een bonus die bijna net zo hoog is als zijn vaste salaris. Homme verdiende vorig jaar 1,35 miljoen euro. En er komt een bonus bij van 1,25 miljoen. Hij wordt daarmee beloond voor het goede jaar dat ING heeft gedraaid. Homme en de andere leden van de raad van bestuur krijgen ook een loonsverhoging van 2%. Vorig jaar zag Homme nog af van een bonus. Zijn vaste salaris werd toen wel fors verhoogd. ING werd tijdens de kredietcrisis van 2008... met 10 miljard euro van de overheid overeind gehouden. Het laatste deel daarvan wil ING over een paar maanden aflossen. De oppositie in de Tweede Kamer is boos over de bonus voor Homme. Kamerlid Plasterk van de PvdA spreekt van idiote toestanden. Minister De Jager wil nog geen oordeel geven. Hij wil eerst weten of ING met de bonus de afspraken met de overheid schendt. Het aantal werklozen is in februari niet verder gedaald. 400.000 Nederlanders zijn nu werkloos. Dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Onder mannen was er een lichte stijging van de werkloosheid. In de bouw ging het beter. Voor een verdere afname van de werkloosheid is meer economische groei nodig. In het noorden van Japan verslechteren de levensomstandigheden van honderdduizenden mensen. Ze hebben geen onderdak, geen elektriciteit en de temperatuur ligt er rond het vriespunt. Ook is in grote delen van het ramgebied sneeuw gevallen. Volgens het Rode Kruis zijn veel mensen ziek en hebben ze diarree. In opvangcentra wordt nauwelijks drinkwater aangevoerd. Het dodental van de aardbeving en het tsunami staat nu op 5300. Ruim 9000 mensen staan geregistreerd als vermist. De Japanse autoriteiten denken dat het dodental oploopt tot ver boven de 10.000. In Fukushima zijn opnieuw helikopters ingezet om kernreactoren af te koelen met grote hoeveelheden water. Verwacht wordt dat vandaag nog een stroomvoorziening bij de centrale is aangelegd. Het is de bedoeling dat de waterpompen voor het koelsysteem dan weer gaan draaien. In een internationaal onderzoek naar schijnhuwelijken zijn in Nederland vier verdachten aangehouden. Het zijn twee mannen en twee vrouwen. Vorig jaar hebben ze in Engeland vermoedelijk een schijnhuwelijk gesloten om illegale Nigerianen aan een verblijfsvergunning te helpen. Justitie in Engeland doet sinds drie jaar onderzoek naar schijnhuwelijken, zegt het landelijk pakket. De, de schijnhuwelijken die werden hoofdzakelijk gesloten tussen Nigeriaanse mannen en Nederlandse vrouwen van uh, kom komaf. En met zo'n bewijs van de huwelijkse inzegening kregen deze Nigerianen dan een uh, legale status in Engeland... en ook toegang tot, uh, zult u begrijpen, alle andere landen van de Europese Unie. Net bruidspaar kreeg een onkostenvergoeding en een beloning die kon oplopen tot 5000 euro. Eerder deze maand werden in Engeland al acht verdachten opgepakt en in Rotterdam een man van 37. De vier nieuwe verdachten worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland. Het weer vandaag is bewolkt maar droog. De temperatuur loopt op tot 6 graden op de Wadden en 11 graden in het zuiden van het land. De zwakke tot matige Noordoostenwind draait in de middag naar het Noordwesten. ANWB-verkeersinformatie op de A28 Amersfoort richting Utrecht... staat tussen Afrit Maan en een file van 2 kilometer. Er is één rijstrook dicht. Hoe voelt een koude winteravond bij u thuis? De verwarming hoog, een dik vest, een dekentje op de bank... en nog is het niet echt lekker warm? Dan is het tijd voor local warming. Local warming is de opwarming van uw huis door betere isolatie... Vereniging Eigenhuis kan u daarbij adviseren. Wilt u weten of uw huis warmer en energiezuiniger kan? Doe de check op localwarming.nl en maak kans op 2500 euro aan isolatie. Merink. Henk, met Paul. We gaan die presentatie helemaal anders doen. Ik zie nu net lekker thuis. Ja, fijn hè? Ja. Dat je nu thuis kan inloggen. Hé, hey, kijk even met me mee. Supersnel thuiswerken? Kies nu Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers. Met telefonie, televisie en breedbandinternet tot wel 120 mb. Stap nu over en krijg tot 4 maanden gratis. Kijk op zigozakelijk.nl. En de zaak staat... Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Klaar voor het nieuwe pinnen? Neem officebasis van zigozakelijk Zakelijk met pin en chip. Nu pin en chip voor slechts 8,95 euro per maand. Kijk op zigozakelijk.nl.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 Recycle -weken. Goed voor een groen milieu en extra goed voor uw portemonnee. Wat dacht u van een Zanussi-condensdroger met anti antikreukprogramma en 6 kilo vulcapaciteit? Na 50 euro recyclepremie slechts 299 euro. Van experts kun je meer verwachten. VARA Radio 1 De Gids.fm Met Deborah Blekenhorst Goedemorgen, ik heb de smaak te pakken. Volgt u mij dit uur? Moet Giro 555 wel of niet worden opengesteld voor de slachtoffers in Japan? Voormalig VVD-Tweede Kamerlid Solzabó zegt gelijk doen. Maar koordeet nu de voorzitter van Giro 555, denkt daar wat anders over. Kortom, een joopdebat. Vanaf het allereerste voedselfilmpje van Louis Lumière in 1895... waarin hij zijn baby voert, zijn er honderden films gemaakt... waarin eten een grote rol speelt. Van The Godfather, die zijn maffiazaken gewoon aan de rijkgevulde dis tot aan de tekenfilm Ratatouille. Helen Westerik en Louise Fresco, ook hoogleraar Duurzame Ontwikkeling. Ze schreven erover en ze presenteren samen ook nog eens... de Food and Film Quiz op het Food and Film Festival deze week. Maar eerst zijn ze nog hier, bij mij. Na half twaalf praat ik met hen. En we gaan roeien, gewoon lekker in een bootje. Met een veteranenteam dat zich voorbereidt... op een van de oudste roeiwedstrijden in Nederland, de Head of the River. Ik zeg, laat lopen bakboord houden en... Sir? Naar de gids .fm. Maar eerst mijn verbazing over een klein berichtje in de krant vandaag. In het AD lees ik dat sinds gisteren de website soaalarm.nl in de lucht is. Die kan je gebruiken om bedpartners anoniem te waarschuwen voor een geslachtsziekte. En een van de oprichters is Jurjan Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten voor deze gevoelige kwestie. We starten de klok. Ja, anoniem je bedpartners waarschuwen als je zelf een geslachtsziekte onder de leden hebt. Briljant of gewoon dat laf? Top. Of laf? Um, dat is het wel een beetje. Persoonlijk contact geniet de voorkeur. Maar uh, ik uh, denk dat het, uh, het feit dat alle uh, ex-partners op de hoogte zijn... van het feit uh, dat ze een show opgelopen hebben... belangrijker is dan de manier waarop dat gebeurt. Ja, ik zeg, uh, je bent een van de oprichters, want er zijn er drie in totaal. Hebben jullie dit gedaan omdat jullie zelf met het probleem hebben geworsteld? Nee, het is niet ontstaan uit eigen behoefte. Waarom dachten jullie dan, dit gaan we doen? Uh, het is eigenlijk uh, naar aanleiding van een aflevering uit die office waarin de hoofdrolspeler uh, uh, veel moeite heeft met het uh, verspreiden van het nieuws dat hij een SOA heeft. Uh, na het zien van die uh, aflevering uh, kwamen we eigenlijk op het idee van dit moet makkelijker uh, en moderner kunnen. Hoe werkt het dan, die website? Uh, je gaat naar zoalarm.nl en je laat daar uh, je eigen e-mailadres ter verificatie en de e-mailadressen van de uh, bedpartners uh, achter. En vervolgens wordt er een e-mail gestuurd met het uh, bericht. En dat gaat helemaal anoniem? Dat gaat helemaal anoniem. Dat kan natuurlijk ook al via de GGD. Hè. Die kan je waarschuwen en zij gaan vervolgens ook je bedpartner inlichten. Dus ja, die website is misschien wel wat overbodig. Ik denk dat de website een aanvulling is op de dienst van de GGD. Um, uh, ik kan me goed voorstellen dat wanneer je bij de GGD bent... Om een, uh, uh, ja, en je krijgt te horen dat je op dat moment uh, anonieme partnerwaarschuwing kunt doen... dat je dan nog niet alle adressen bij de hand hebt... of telefoonnummers of nog even moet nadenken over hoe je dat wil aanpakken. Maar dan kan je natuurlijk nog een keertje, keertje terug daarna. Naar. Dat zou kunnen, maar ik denk dat de drempel, uh, uh, de drempel daarvoor al iets hoger is. En dat uh, soaharm.nl een, uh, een toevoeging is aan, uh, ja, voor de mensen die, daar, uh, ja, die dat niet willen. Blijven over de grappenmakers, de mensen met relatieproblemen... die denken, goh, ik ga gewoon anoniem zo'n valse melding doen. De ontvanger krijgt een e-mail, schrikt zich helemaal rot... en moet vervolgens een zinloze soa test laten uitvoeren. Uh, we merken dat er inderdaad op dit moment uh, veel uh, prankmails verstuurd worden... Uh, en we verwachten zeker dat dit zal afnemen naarmate iedereen uh, gewend is aan het bestaan van SoAlarm.nl. Uh, met 1 en 2 is ook een, uh, zijn ook een hoop grappen uitgehaald. Ja, prankmails, hij, grapjes. Uh, even, maar uh... hoe ondervangen jullie dat? Nou, op dit moment uh, uh, zit er een maximaal aantal e-mails wat je kan versturen. En je kunt jezelf permanent uh, blokkeren van SoAlarm.nl, waardoor je nooit nog iets ontvangt. Uh, en maar merk, ja, als je dat uh... doet, krijg je het nooit te weten natuurlijk op het moment dat het wel nodig is. Ja, dat klopt en dat is een keuze die, uh, die de mensen zelf, uh, ja, de afweging die de mensen zelf moeten maken. Uh, en op dit moment zit er ook nog een aantal, uh, aantal methodes achter die ervoor zorgen dat je niet excessief uh, veel mails kunt gaan versturen. Verdienen jullie nu nog wat aan die website of is het liefst werk oud papier? Uh, het is uh, voornamelijk liefde werk oud papier. Er zit een heleboel energie in en uh, we uh, uh, halen wat kleine opbrengsten uit advertenties, maar die zijn niet noemenswaardig. Hoeveel is dat? Dat gaat om een paar tientjes. De site is gisteren de lucht ingegaan. Uh, veel meldingen al binnen? Uh, er zijn al aardig wat meldingen verstuurd. Exacte cijfers uh, weet ik niet. Ik, zit, uh, <laughs> ik heb geen toegang tot internet op dit moment. Dus ik uh, kan er eventjes niet naar kijken. Uh, Doe ja, een schatting? Zijn heel... uh, een paar duizend. Een paar duizend? Ja. Dat is nogal wat. Uh, Dat is ja. wat. In de... -Jan, tot slot. Heb je nog... Uh... Ja? Durf er bijna niet af te maken. Zal ik hem invullen? <laughs> Zeg het maar. Zeg. Ja, nou jij ja, hebt je nog uh, geneukt? Uh, nou, niet heel recent. Nee. nee dus voor jou uh, even geen uh, bezoek aan de website. Nee, nee, nee, en ik zorg altijd dat ik het veilig doe. Dus, uh... Dat is het beste. Ja, ik, uh, ik heb hem niet nodig. Nee. Jurian Smit van de website SOAAlarm.nl. Dank je wel. Right, bedankt. Bye. Tijd voor het Joop Debat. Aangeschroven, Francisco van Jolen, chef van de opinie- en debatsite joop.nl. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen. Regelmatig discussiëren we in de gids.fm over een opinieartikel. En vandaag gaat het over Japan. Ja. Want de vraag die oud van de VVD en politicoloog Zolt Sabo zegt... waarom is Giro 555 niet geopend voor Japan... en is er geen sprake van een landelijke hulpactie? Hij begrijpt dat niet en hij schrijft dat in een ongezonde stuk. En zijn conclusie, Japan is kennelijk te rijk om geholpen te worden. Te rijk. Meneer Sabo zit in de studio in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het aan u ligt, gaat die Giro 555 eigenlijk direct open nu... en krijgen we een landelijke actie voor Japan. Die van gisteren dan morgen, ja. En waarom is dat niet gebeurd, denkt u? Um, nou ja, dat, dat moet u niet aan mij vragen. Ik denk dat u uh, dat aan uh, mijn collega hier moet vragen. Maar ik kan me er van alles bij, uh, bij voorstellen. Als je kijkt naar de website van de samenwerkende hulporganisaties uh, van twee dagen geleden... die is op dit moment alweer geüpdate, zag ik... staat er dat uh, men de focus heeft bijvoorbeeld op ontwikkelingslanden. Hè, want die hebben geen, uh, geen uh, menskracht en, uh, en ook geen middelen. En dat men zich daarom niet uh, focust op, uh, op de rijkere landen. Terwijl en Japan is welvarend en daarom geen hulp? Uh, ja, zo staat het er wel, ja. Ja, u schrijft ook in uw stuk dat u bang bent dat straks het gemiddeld inkomen zelfs van de slachtoffers gaat bepalen of er hulp wordt geboden. Ja, want wat hier wordt gezegd is als je zelf kunt leiden, in ieder geval als het gaat om, uh, om noodhulp, dan uh, hoeft er geen Giro 5-5 actie uh, te worden opgestart. En wat zou er gebeuren met het geld dat wordt ingezameld volgens u? Nou ja, wat je nu dus ziet is dat uh, men zelf redelijk kan voorzien in, uh, in noodhulp. Hoewel je nu ook ziet dat links en rechts toch wel stevige problemen ontstaan. Maar kijkende naar de statuten van de samenwerkende hulporganisaties... dus de be, uh, organisaties achter Giro 555... zie je dat ook voor wederopbouw geld binnen kan worden gehaald. En kan me niet voorstellen dat over een aantal maanden... vanuit Japan geen verzoek komt om aan wederopbouw te doen. Ja, u zei zojuist, dat moet u aan mijn collega naast mij vragen. Want dat is namelijk René Grotenhuis, directeur van ontwikkelingsorganisatie Cordate. Die zit ook in de studio in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Coordate is op dit moment de voorzitter van de samenwerkende hulporganisaties. En ja. dus ook dat Giro-nummer. Uh, op uw website inderdaad, ja, vooralsnog geen actie. Komt die wel op? Of komt die niet? Um, voorlopig niet. Uh, um, meneer Zabo zegt dat het komt omdat Japan een rijk land is. Uh, wij is dat kennen, zo? Wij kennen in SAO geen, uh, geen inkomensgrens. Dat landen boven een bepaald inkomen niet geholpen worden. Uh, maar wat wel aan de hand is, is dat uh, je wilt hulp bieden... Uh, daar waar een land zelf niet kan helpen. Uh, nou dat is, uh, dat is Wij gaan niet zomaar iets inzamelen Kijk als wij nu zeggen uh, Wij zien op de televisie hè, En ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel Nederlanders zich op dit moment afvragen Ik wil wat doen Ik zie, dat, ik zie die beelden Je ziet mensen die vertwijfeld zoeken naar, naar familieleden die vermist zijn Je ziet mensen die in die, in die sporthallen uh, zeggen Er is hier te weinig uh, te eten Watervoorziening uh, is, uh, is maar mondjesmaat dan, dan kan ik me voorstellen dat je als, als Nederlander zegt Ik zou wat willen doen uh, maar de vraag is uh, wat je dan kunt doen. Omdat als wij hier in Nederland zouden zeggen... nou, laten we nou maar noedels gaan inzamelen, want dat eten ze daar... Uh, dan, weet ik niet, uh, dan ben ik ervan overtuigd dat we dat niet op de goede plek krijgen. Dus wij, wij kunnen alleen maar als hulporganisatie iets doen... als er een vraag is vanuit Japan... Die zegt, dat kun je voor ons doen. Daar kunnen wij zelf niet in voorzien. Help ons daarbij. En eh, ik moet vaststellen dat die vraag tot nu toe nog steeds niet gekomen is. Die is niet Vanuit de, vanuit de Japanse overheid is er alleen maar gevraagd om hele specialistische hulp. Voor wat betreft uh, reddingsteams. Um, uh, dat soort dingen. Uh, er is van maatschappelijke organisaties in Japan geen vraag van... Uh, zusterorganisaties van Coordidate... zusterorganisaties van het Rode Kruis van uh, kom ons helpen. En kom maar zijn ons ons daar op. officieel ook echt regels voor? Dat men moet zeggen, help ons... Ja. En dan niet zozeer die specifieke hulp? Ja, wij, wij vinden als hulporganisaties... dat is ook uh, als je een actie wilt starten dan moet je tegen de Nederlandse bevolking kunnen zeggen... daar hebben wij uw geld voor nodig. En als ik uh, meneer Zabo ook in zijn stuk in uh, de Volkskrant goed lees... dan zegt hij eigenlijk van nou, uh, uh, verzamel nou maar geld in. Dat zal vast wel een keer nodig zijn. Uh, en dan heb je alvast geld voor uh, als het later in het proces van wederopbouw nodig is. Ik ben blij dat meneer Zabo zegt dat uh, samenwerkende hulporganisaties... vooral ook zich met wederopbouw moeten uh, bemoeien. Dat is wel eens een discussiepunt en daarin voel ik mij gesteund. Maar dan nog... Wij weten op dit moment niet wat er over een paar maanden nodig is. We weten niet hoeveel er nodig is. En we weten niet wie het gaat doen. En dan Meneer wel... Sabo, want, ja, u, u zit daar nog steeds naast. Ja, wat u wilt is wel heel lief, maar het kan eigenlijk helemaal niet. Nee, wat wat hier aan wordt gegeven is dat er een, een vraag moet komen vanuit uh, Japan. Als ik kijk naar, nogmaals naar de statuten van de samenwerking hulporganisatie, staat dat daar niet. Daar staat dat er geld kan worden ingezameld voor uh, noodhulp en voor wederopbouw. Het zou natuurlijk heel raar zijn dat nu allerlei vragen vanuit Japan binnenkomen... voor wederopbouw, wat we wel weten. Ja is dat er straks waarschijnlijk honderden miljarden moeten worden uitgegeven voor wederopbouw. En ik denk dat als wij over een paar maanden een vraag krijgen voor die wederopbouw... dat er dan uh, weinig uh, geld zou binnenstromen. Uh, uh, dus ik denk dat het goed is dat we nu al proactief gaan nadenken... over hoe straks Japan geholpen kan worden. En dat helpen dat hoeft niet via zusterorganisaties uh, van de SAO, maar kan ook via overheden. Want ook daarvan uh, zegt de SHO in hun statuten van we zijn met organisaties aan de slag. En dat hoeft, kunnen dus ook uh, overheden zijn. Want die SAO zijn... Dus, zijn natuurlijk die samenwerkende hulporganisaties... Ja, die met z'n allen zich daarvoor inzetten. Inderdaad, en het vreemde is, en, en dat, dat is best wel diffuus... is dat bijvoorbeeld het Nederlandse Rode Kruis, die binnen de SHO zit... en Save the Children en World Vision... wel wereldwijd bezig zijn met acties. En vanmorgen ook in de Telegraaf kon je nu lezen... dat de een of andere giro 6868 was. Dus wat je nu dus ziet, en ook in Nederland zijn meerdere acties opgestart... wat je nu dus ziet, is dat er allerlei verschillende acties worden opgestart... dat mensen in principe alleen maar het sterke Giro, het sterke merk Giro 555 kennen en daar niet terecht kunnen. En dat Meneer, is gewoon vreemd. Meneer Groothuis, het gebeurt dus wel, hij wordt dus gewoon ingezameld. Ja, dat is, ook, uh, dat is ook heel goed, maar daar zul je ook zien dat uh, organisaties als World Vision Save the Children eigenlijk op hun website zeggen, uh, en ook het Rode Kruis zegt niet van, uh, wij hebben nu een concreet verzoek van het Rode Kruis, die zeggen inderdaad, uh, wij verwachten in de komende tijd nog verzoeken en daar willen wij nu vast voor gaan inzamelen. Dat is heel goed dat dat gebeurt. Dat geeft ook aan mensen in Nederland die toch iets willen doen, de gelegenheid om uh, als het ware bij te dragen, maar voor een Nationale actie, uh, vinden wij, heb je een concreet doel en een concreet bestedingsplan nodig. Maar oh, die WD-opbouw, is... zou dat niet een concreet doel voor later kunnen zijn? Absoluut. Ja, voor, voor later, maar dat betekent dat je nu tegen mensen moet gaan zeggen... Uh, we weten nog niet waar we het aan besteden, uh, geef maar geld... en wij zullen te zijner tijd wel kijken waar de vragen vandaan komen. Nog één opmerking ten aanzien van de overheid. Giro 555 is, is echt een organisatie die samenwerkt met maatschappelijke organisaties... In, uh, in landen die getroffen zijn. Wij maar meneer zijn... Groothuis, zou het ook niet kunnen zijn... dat bijvoorbeeld straks ja, het moment misschien weg is... en Japan eigenlijk wel heel erg ver achter ons ligt... en we het toch misschien weer een beetje vergeten zijn? Ja, ja dat risico is er. Uh, dat wij uh, tegen die tijd dat niet meer uh, op gang krijgen. Maar dat doet niks af aan het feit dat je op dit moment... alleen maar een actie kunt starten. En dat is echt... Uh, daar zijn wij door schade en schande wijs geworden als uh, SHO. Als wij niet een concreet... Uh, zichtbaar doel voor uh, mensen kunnen neerzetten, zo gaan wij het besteden daar wordt het aan... en daar kunnen wij ook later verantwoording over afleggen, dan krijg je een dat heel diffus beeld en dat hey, moeten wel. we niet doen dat kunt u nu ook al. Ik denk dat u wat creatiever kunt zijn hierin. Als u kijkt bijvoorbeeld in, uw, in wat u overeen bent gekomen. U zegt in uw statuten bij het voeren van acties staat de SHO open voor alle organisaties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan hulpverlening en dus ook aan wederopbouw. Een van de organisaties is de Japanse overheid. U weet nu ook dat straks grote behoefte is aan geld en projecten die moeten worden uitgevoerd in het kader van wederopbouw. U weet dat het hier om, om watermanagementachtige activiteiten gaat straks. Ook om het verhogen van dijken. Wij zijn daar goed in. Als wij nu een, een, een zak met geld, ook vanuit de Nederlandse bevolking... klaar kunnen zetten om straks de Japanners te helpen... heeft u op dit moment al een goed onderwerp... om bijvoorbeeld via de Japanse ambassade aan te geven... dat u straks mee wil helpen. Als u niks doet, dan komt er straks ook helemaal geen geld binnen... en gaat Japan achterlopen. We hebben uh, twee dagen geleden contact gehad met de Japanse ambassade. Ook daar kon men ons niet een concreet doel geven... voor uh, waar dit aan besteed moest worden. En ik vind... Uh, uh, ja, voor noodhulp niet, maar wij de opbouw Zapen, die discussie... Ik probeer nu, nu de discussie over de statuten van de SAO te voeren. Dat lijkt mij uh, wel wat erg uh, letterknecht terug. Uh, de praktijk van de SAO is dat wij, en, en dat is ook waar wij voor in het leven zijn geroepen, is om maatschappelijke organisaties in landen die getroffen zijn, die te helpen. Wij zijn overheden helpen overheden. Dat is een heel goed gebruik in, uh, in internationale relaties. Als Japan een oproep doet aan de, aan de internationale gemeenschap om te helpen bij de wederopbouw voor de Japanse overheid, dan is dat het kanaal wat moet gebeuren. SAO is er voor maatschappelijke organisaties die in Japan werken... en die zeggen uh, en dat, dat uh, voor de gaten die daar vallen... of voor de dingen die wij zien, daar willen wij steun voor. Zolang als die oproep er niet is... zolang als dat doel voor uh, het inzamelen van geld er niet is... zolang kunnen wij als gezamenlijke hulporganisaties niet in actie komen. Daar... Tot slot, geef ik, het woord, tot slot ja? geef ik het woord nog even aan Francisco van Jolen... want die heeft wat ja. reacties van Joop. Ah, ja, nou, mensen die vinden dat er pas ge, als er gevraagd wordt om humanitaire hulp... dan moet er pas humanitaire hulp uh, gestuurd worden... of dan moet je daar pas voor gaan inzamelen... anders krijg je straks weer ruzie over waar dat geld dan heen moet. Dat is een beetje zeg maar, de reactie samengevat. Overigens uh, krijgt uh, meneer Sabo ook steun voor zijn voorstel... want er zijn veel mensen die Japanners graag willen helpen. Politicoloog Sot Sabo en René Grotenhuis van dank deze discussie en natuurlijk ook Francisco Van Jolen. in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 She picks his heart like a kiss a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool pose. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. And no mercy for the soldiers. No mercy for the king. There's no mercy for the soldiers.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 Ja, wel een primeur op Radio 1. En misschien herkende u het geluid wel. Want vier jaar geleden alweer hadden ze een enorme hit met Love You More. En na vier jaar, na die vier jaar, komt de Raccoon, want over die band hebben we het. met een nieuw album. Komt eind april uit. En dit heette natuurlijk No Mercy. En uh, dat is de eerste single ervan. De arrangementen voor deze elf nummers, zoveel staan erop. die werden met het London Chamber Orchestra opgenomen. in de wereldberoemde Abbey Road Studios in Londen. En dat was ook heel mooi. Mooi te zien op de website van de gids.fm. De gids.fm nieuwslicht. Ja, deze muziek betekent een wetenschappelijke blik op het nieuws. Je kunt aanleg hebben om dik te worden, zo zeggen we vaak... maar dan bedoelen we natuurlijk dat het in iemands genen zit. Bij de Wageningen Universiteit hebben ze nu sterke aanwijzingen... dat die aanleg eerder in je darmen zit. Professor Willem de Vos publiceert er binnenkort een wetenschappelijk artikel over... en dat zou wel eens baanbrekend kunnen worden. Verslaggever Botte jellema ontmoette Willem de Vos in zijn lab. Oh, er zijn net een paar op de grond gevallen... Uh, express. Express. Hij moet iets uitzoeken uit een zakje. Uh, deze, uh, we hebben hier uh, installaties waarbij we bacteriën en bacteriën monsters kunnen bevriezen bij min 80 graden Celsius. Lekker koud. We hebben duizenden uh, mensen gevolgd in de tijd. En de monsters van de uh, darmbacteriën worden hier opgeslagen. En als je daar wat mee wilt doen, dan moet je oppassen dat als je een buisje uit de min 80 haalt... dat je je handen niet uh, bezeert... Want dat geeft bandwonden. En uh, hier is iemand even bezig om met hele uh, met snelle manier... om een buisje uit de min 80 te halen zonder dat ze last heeft van bandwonden op blaren. Ja, Anders moet je allemaal handschoenen aandoen. Willem de Vos, professor microbiologie bij de Wageningen Universiteit. U doet onderzoek naar uh, wat er zich in onze darmen afspeelt. Nu heeft u ontdekt, uh, via onderzoek uh, op muis is dat gegaan... dat die bacteriën uh, die dus onze voedingsstoffen omzetten in, in wat we wel en niet kunnen verteren... dat dat een rol speelt bij hoe dik we worden. Ja, er zijn onderzoeken in het verleden gedaan... waarin is, uh, hele mooie ex experimenten zijn gedaan, proefjes... waarin is aangetoond dat dikke muizen en dunne muizen... verschillen in hun bacteriën, in hun darmsysteem. Mm -hmm. En het is nog verder gegaan. Uh, mensen in Amerika hebben proeven gedaan waarbij ze kiemvrije muizen namen. Muizen die geen bacteriën in hun buik hebben. En die koloniseerden ze, dus ze inoculeerden ze... met bacteriën uit de dikke muis en de bacteriën uit de dunne muis. Afzonderlijke groepen. En je zag dan dat de kiemvrije muizen die bacteriën van dikke muizen kregen... werden dik. En de muizen die bacteriën van de dunne donor kregen... bleven dun. Hoe kan dat? Dat is een verrassende waarneming. Ja. En het komt er eigenlijk op neer dat de bacteriën in hun buik ook bijdragen aan de omzetting van voedingsmiddelen. En uh, persen nog een beetje laatste energie eruit, om het zo maar uh, te formuleren. En kennelijk, in die dikke muizen gaat dat iets efficiënter dan in de dunne muizen. En dat is de hypothese die uh, in de tijd is geformuleerd. Ja, dus, dus daar zitten bacteriën die dat gewoon eigenlijk die te veel voedsel omzetten in, uh, in, in stoffen... Die, die ons lichaam kan gebruiken en in casu dus opslaat. Ja, dat moet je zo uh, je voorstellen. En je kunt je ook afvragen waarom dat is... Wellicht is het zo dat in onze evolutie natuurlijk ook het heel belangrijk was om voedingsmiddelen efficiënt om te zetten. In tijden van hongersnood is het wel handig als je dat kan doen. Alleen in deze tijden van overvloed is het misschien niet zo'n groot voordeel. Ja, ik heb het meteen alweer, we hebben het meteen alweer over mensen, maar u moest natuurlijk nog wel eventjes de stap maken tussen de muis en de mens. Ja, dat is een heel belangrijke vraag, eh, want wij zijn geen muizen. En uh, proefdieronderzoek is heel waardevol en nuttig en kan hypothese-genererend zijn, dus je krijgt ideeën daarvan. Maar je moet wel toetsen in mensen en kijken of het werkt. Uh, en die zijn wat ingewikkelder en die reageren soms anders. Maar we zijn in staat geweest, uh, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, met uh, dokter Max Nieuwdorp, om uh, aan te tonen dat ook bij mensen de bacteriën een belangrijke rol spelen. En wat we gedaan hebben is een, een onderzoek wat uh, lijkt op dat bij de muizen die ik net uh, uitlegde, maar dan bij mensen gedaan. Bij mensen de darmen helemaal leeg maken, helemaal spoelen? Dat, dat kan. Je kunt ja. het schoonspoelen, uh, dan moet je even naar de wc. Maar uh, daarna zijn de meeste bacteriën weg. En wat we dan gedaan hebben, en dat hebben we gedaan in een dubbelblind uh, onderzoek. Dus we wisten niet eigenlijk uh, wat voor uh, bacteriën die uh, patiënten kregen. Uh, zo gedaan dat de, uh, ze of hun eigen bacteriën terugkregen of bacteriën van een dunne donor. En we zagen dat alleen de mensen die de dunne donorbacteriën kregen... een verhoogde insulinegevoeligheid kregen. Een gevoeligheid die eigenlijk lijkt op gezonde mensen. Ja. Dus die werden als het ware meer gezond. En dat is een hele bijzondere uh, waarneming. Dat hebben we gedaan in een aantal proefpersonen, Een mm -hmm. totaal aantal van negen. Maar we zijn ook bezig om te kijken wat nu de oorzaak hiervan is. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk onderzoek. Want dat kan ons verder helpen om te begrijpen hoe eigenlijk obesity en metaboolsyndroom, dus dik worden, uh, ja. hoe dat precies werkt. Ja. Dat zou natuurlijk heel spannend kunnen worden. Want uh, dan zou het kunnen zijn dat u er zelfs... Uh, die aanleg zou kunnen veranderen... zoals, zoals dat dan nu nog heet, die aanleg... Ja. maar toch wel... dat het misschien mogelijk is... om mensen die dus uh, heel gevoelig zijn om, om, om dik te worden... die daar heel veel problemen mee hebben... om die uh, bacteriën vanuit dunne donoren, zoals u ze noemt... Dat zou je kunnen aan denken. Uh, je moet het eerst go goed begrijpen. Je zou het kunnen gebruiken om therapie te bedrijven. Dat is uh, een mogelijkheid. We weten dat uh, dikke mensen ook vaak dikke kinderen krijgen... Uh, dat kan natuurlijk door een genen komen. Maar het kan ook komen om door het feit dat in het algemeen de uh, bacteriën in buik afkomstig zijn van je familieleden, vaak de moeder. En het kan ook zijn dat op die manier de bacteriën dus al veranderd zijn in het vroege leven. Er zijn onderzoeken aangedaan die aangeven dat de bacteriële samenstelling van uh, dikke kindertjes toch een beetje anders is dan van dunne kindertjes. En uh, ook de moeders uh, als donor anders zijn. En dat betekent dat er een relatie ook op vroege leeftijd gelegd kan worden. En dat zou een rol van bacteriën niet kunnen uitsluiten. En dat zijn de mogelijkheden waar we nu aan denken. Ja. Ja, dat is heel spannend. U gaat het binnenkort publiceren? Nou, we zijn mee bezig om het, om het precies uit te werken... want we willen graag dat oorzaak-gevolg-relatie uh, uh, zichtbaar maken en, en, en versterken. En dat onderzoek loopt nu en we hopen dat uh, binnenkort uh, te kunnen gaan opschrijven. En kunt u al iets zeggen over wat eruit komt? Ik kan uh, zeggen dat het heel spannend is. En uh, dat als wetenschapper, uh, zowel als Amsterdamse collega's... als collega's in Finland en hier in Wageningen... we met uh, heel veel belangstelling uitkijken naar onze volgende discussie... om te zien wat het precies op, op gaat leveren. Het zou kunnen dat dit heel veel verandert. Ik denk dat het een, een belangrijke bijdrage kan leveren in ons inzicht. In hoe uh, mensen dik worden en wat de rol is van bacteriën in onze buik. De Wageningse microbioloog Willem de Vos. In 2008 won hij de Spinoza-premie. En dat is een prijs voor veelbelovend onderzoek. Wat doen we? Zometeen nog smullen van een boek, bijvoorbeeld over eten in de film 'Van Goodfellas tot The Wedding Banquet. De webwereld van Maartje van Wegen in de tijdgeest. En we gaan roeien op weg naar een van de oudste Nederlandse roeiwedstrijden, 'The Head of the River. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws' met Nanette Wijl. De situatie voor de mensen in het rampgebied in Japan wordt steeds nijpender. Velen hebben geen onderdak en geen elektriciteit en de temperatuur ligt rond het vriespunt. En bovendien heeft het op veel plaatsen gesneeuwd. In opvangcentra wordt volgens het Rode Kruis nauwelijks drinkwater aangevoerd. ING-topman Jan Homme krijgt over 210 een bonus die bijna net zo hoog is als een vaste salaris. Hommen verdiende vorig jaar 1,35 miljoen euro en er komt een bonus bij van 1,25 miljoen. ING werd tijdens de kredietcrisis van 2008 met 10 miljard euro van de overheid overeind gehouden. En daarom is een deel van de Tweede Kamer kwaad over de bonus. Minister De Jager wil nog niet oordelen. De werkloosheid is stabiel, daar kwamen in februari nauwelijks werklozen bij. 400.000 Nederlanders zitten nu zonder werk, dat is 5,1 van de beroepsbevolking. Onder mannen is het aantal werklozen licht gestegen en onbemande vliegtuigjes van het Amerikaanse leger... hebben in Pakistan raketten afgevuurd op militante moslims. Daarbij zijn zeker 25 mensen omgekomen. De groep die nu is bestookt... zou geregeld buitenlandse militairen aanvallen in Afghanistan. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. VARA Radio 1 De Gids.fm Met Deborah Bleckenhorst. Tot 12 uur mag u nog van mij verwachten. Een filmquiz over eetscènes in films. Met als quizmaster onder andere Louise Fresco. Overlevingstips van en voor Japanners op een nieuwe website. En het water op richting Head of the River. En voor de niet-roeiers onder ons. Dat is een roeiwedstrijd waar wel 500 teams aan meedoen. degids.fm For centuries, the best wines in the world were made in France. En in 1976. Ik just net een artikel dat zei California is gaan produceren wijn die zal rivaliseren met de finest van de Fransen. Ze om het te En dat was een fragment uit de film Bottle Shock. Die gaat over het waargebeurde verhaal over een legendarische wijnproeverij in de jaren 70. Tot afgrijzen van de Fransen kwam bij een blindproeverij Californische wijn als beter uit de bus. De film Bottle Shock is te zien op het Food Film Festival dat morgen van start gaat in Amsterdam. En in de studio in Amsterdam zitten Helen Westerik en Louise Fresco. Zij zijn auteurs van het boek Verraad, Verleiding, Verzoening... over de rol van eten in films. En jullie verzorgen op dat festival ook nog een heuse quiz over eten in films. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Helen Westerik, een festival gewijd aan food. Is voedsel en eten inderdaad zo belangrijk voor mensen... dat er een heel festival aan wordt gewijd? Ja, wereldwijd zijn er al, al heel veel festivals geweest en, en ook al jarenlang. Eten, nog afgezien van dat het iets is wat je iedere dag doet, zit er zo ongelooflijk veel eten in, in speelfilms... dat je daar echt maanden mee zou kunnen vullen als je zou willen. Ja, is het inderdaad echt zo'n grote rol hè, in die films? Ja, je ziet het natuurlijk overal. Nou, je hebt er zelfs een heel genre voor, uh, voor de foodfilms, met films als Big Night en, en Ratatouille en... Uh, Komo, uh, agua, Para chocolade. Yeah. Ja, precies. Je, je kunt met, met echte foodfilms kun je makkelijk drie dagen vullen. Maar in iedere film zitten eetscènes, omdat je als regisseur daarmee je personages bij elkaar kunt krijgen. Dus je, je hebt gelijk al een, een, een spannende sociale situatie, omdat mensen elkaar wel aan moeten kijken. Er moet wel interactie zijn tussen de personages, want je kunt niet een hele maaltijd genieten zonder dat je elkaar aankijkt... of zonder dat je juist heel erg indringend van elkaar wegkijkt. Dus het, het, is, het is voor een, een regisseur echt een, een gouden greep, zo'n maaltijd. Zulke scènes bepalen de film? Nou, ja, ze bepaalt, ja. ja. Ze helpen wel. Ze bepalen de relaties. En het is trouwens niet alleen het eten zelf, maar ook het koken. Maar je ziet dat voedsel uh, heel erg uh, bepalend is voor hoe mensen met elkaar omgaan. En wat het betekent. En een regisseur kan veel implicieter aangeven door, door voedsel. Iemand die iets voor iemand kookt. Uh, iemand die iets niet wil eten. Twee mensen die samen uh, staan te koken. Of die uh, juist niet uh, samen eten. Of bijvoorbeeld, er is een hele mooie film, een Japanse film Tokyo Sonata. Waar uh, een zoon protesteert door ketchup over zijn sushi te gooien. Dus door het voedsel kan je zonder woorden... eigenlijk ontzettend veel duidelijk maken over de relaties tussen mensen. Net als in het echte leven. Net als in het echte leven, <laughs> ja, ja. zeker. Nu hebben we het over de films, maar Louise Fresco... Ja, u bent in het dagelijks leven hoogleraar aan de UvA... gespecialiseerd in die internationale voedselvoorziening. Nu valt het mij wel op dat er ja, wat meer aandacht is... voor de problemen die er bijvoorbeeld zijn met de voedselvoorziening... inderdaad op dat festival in de vorm van documentaires. He, je hebt bijvoorbeeld Hunger, dat is een documentaire... die laat zien dat we nog nooit zoveel eten hebben geproduceerd... maar tegelijkertijd ja, dat er eigenlijk ook nog nooit zoveel honger is geweest. Uh, zijn er nog meer? Voorbeelden van dat soort documentaires die er zijn? Ja, er zijn ongelooflijk veel documentaires over voedsel en over uh, wat Helen en ik noemen: de, de, de negatieve visie, de dystopische visie van hoe slecht we met ons voedsel omgaan, hoe moeilijk en moeizaam het is. Um, uh, dat is natuurlijk iets waar we ons meer bewust van zijn geworden... in de loop der tijden. Dat komt ook omdat we natuurlijk nu internationaal denken. Maar als je even terugkijkt in de geschiedenis... dan um, zijn ook in heel veel speelfilms... dat soort thema's van armoede en honger wel degelijk ook altijd verwerkt. En wij hebben dus... Juist bewust niet voor documentaires gekozen, maar voor speelfilms. Omdat het daar minder eendimensionaal wordt weergegeven. Maar als je denkt aan de uh, Italiaanse neorealisten. Van na de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, jaren 50 en 60. Zoiets als La Di die Biciclette of um, Roma, Città Aperta. Dat soort films hebben ook allemaal voedsel. En ook allemaal dat thema van honger en van overleving. En dat geldt natuurlijk helemaal voor bijvoorbeeld Aziatische films. Dus die, die bewustwording, dat lijkt nu, omdat wij in dat Westen ons. Bewust worden van, van armoede, maar die is natuurlijk bij filmregisseurs altijd ook al geweest. Nu is uh, ja, het voedsel ook iets waar je status aan kunt ontlenen, uh, ja, Helen Westerik, want dat staat natuurlijk ook op de website. Hoe ja. moet ik me dat dan voorstellen? Um, nou, In het echte leven zie je natuurlijk de opkomst van uh, de man met de truffelschaaf en um, allerlei bijzonder exotische kaarsjes... waarmee je indruk kunt maken op je vrienden. En dat is in de film ook wel een beetje doorgecijpeld. Ik weet niet of je Sex and the City 2 hebt gezien, maar daarbij... Nog niet. Dat, nou, op zich is het ook niet zo'n aanrader, hoor. Maar de, <lacht> een van de redenen voor, uh, voor uh, de hoofdpersoon... om samen te gaan wonen met uh, Mr. Big... is het feit dat, dat zijn leuke nieuwe appartement... zo'n waanzinnige keuken heeft. Gewoon echt zo'n hele super superprofessionele keuken. En nou, dat... dat Daarmee wint hij haar eigenlijk voor zich. Terwijl je natuurlijk ook weet dat ze daar nooit in gaan koken. Maar gewoon het idee dat je een superprofessionele keuken hebt waar je el Bouilly-achtige gerechten zou kunnen maken. Het wereldberoemde dat... restaurant natuurlijk, waar je ook over, een documentaire over draait. Ja, ja die, is, die is erg leuk. Het is ook heel erg uitverkocht, maar het is wel erg leuk. En maar waarom geeft zo'n truffelschaafje je dan zo'n man status? Omdat je laat zien dat je niet van de straat bent. Dat je goed kunt koken, dat je weet wat ingrediënten zijn... dat je weet hoe het goede leven in elkaar zit. Maar dat is dus wel heel interessant. Want koken is uh, uh, van een vrouwenactiviteit... Uh, tot een mannenactiviteit verworden. En dat geeft iets aan uh, van dat wij uh, de tijd hebben mannen die uh, traditioneel uh, geacht werden voor de kosten zorgen... om zich met zoiets frivools als koken bezig te houden. En uh, dat uh, zegt op zich iets over de verschuiving van hoe we nu naar voedsel kijken. Hè. Als mannen gaan koken, dan wordt het weer chic, dan wordt het speciaal, dan wordt het bijzonder. Uh, ook door alle grote koks zijn natuurlijk nog steeds mannen wat dat betreft. En uh, we kunnen ons nu permitteren om eindeloos inderdaad met die truffelschaafjes in de weer te zijn. Want we hebben alle tijd. En zie je dat kantelpunt ook in die films terugkomen? ja zeker ja we hebben natuurlijk uh, eigenlijk in ons boek gekeken naar de hele geschiedenis vanaf het begin van de film en je ziet uh, dat in de eerste vijftig jaar uh, erg veel films zijn die die gaan over armoede over overleving Um, over uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe hou ik als vader, bijvoorbeeld, hè, in laatriden die bicycletten, hou ik als vader um, de, de, de, mijn status op tegenover mijn kleine zoontje, terwijl ik er eigenlijk niet genoeg heb om hem te kunnen voeden. En pas in de jaren 80 en 90 uh, zijn er allerlei films die uh, laten zien dat, uh, dat voedsel een soort luxe aan het worden is. En ook iets waarmee je. Uh, wel uh, kunnen laten zien wie je bent. Er is ook een soort subgenre waar we ook naar gekeken hebben... waarbij juist vrouwen hun economische onafhankelijkheid uh, weer terugwinnen... Of, of winnen door bijvoorbeeld zelf een restaurant te uh, beginnen. Dat komt heel veel voor. Ja, klopt. In het boek waarin dit alles ook wordt beschreven... dat boek heet overigens Verraad, Verleiding en Verzoening... Ja, worden eigenlijk ook al die voorbeelden aangehaald. Maar ja, als we bijvoorbeeld kijken naar verraad... een treffend voorbeeld waarin bijvoorbeeld verraad met eten wordt uitgedrukt... waar moet ik dan aan denken? Nou, verraad komt natuurlijk heel erg veel films in veel films voor, omdat dat een, een goede narratieve driver is. Het brengt het verhaal een beetje tot leven. Maar een hele mooie is bijvoorbeeld in de Godfather trilogie. In de, de ik meen dat het de derde is, heb je een restaurantscène waarin de hele, de hele maffia-familie bij elkaar zit aan een enorme maaltijd. En. Juist op dat moment wordt de enige die niet uitgenodigd is... die komt met de helikopter boven hangen... en die naait echt iedereen meer met, uh, met, met machinegeweren. Nou, veel ultiemer kan verraad volgens mij niet zijn. Dat is wel het, uh, inderdaad het meest treffende voorbeeld... Er ligt, wat er uh, bestaat in de filmgeschiedenis. Ja. Louise Fresco, de mooiste verleidingsscène met eten. Ja, er zijn er natuurlijk een heleboel en we zullen ons even in dit kader zo vroeg op de ochtend niet begeven in alle erotische verleidingsscènes met uh, kreeften, watermeloenen en andere uh, parafernalia waarbij voedsel een, een rol speelt. Nou, maar aan het begin van de uitzending <laughs> hebben we het al een beetje die kant op geduurd, ja. dus uh, hou het niet tegen, zou ik zeggen. Maar, maar bijvoorbeeld een, een, een heel uh, bekend voorbeeld is de film Chocolat. Uh, waar een, uh, uh, een vrouw, zou ik maar zeggen, die niet in het dorp hoort, uiteindelijk de harten van iedereen wint door een klein chocoladewinkeltje te beginnen. Waar die chocolade zo ze, ze lekker smaakt dat zelfs de vrede, koude burgemeester uiteindelijk um, aan haar kant komt te staan. En ook een film die veel mensen kennen, Babette Fiest, waarbij ook weer toevallig een Française, uh, een Lutheraans uh, dorpje uh, ook letterlijk doet ontdooien door een geweldig de maaltijd te, uh, te, te koken. Waardoor ook plotseling mensen open gaan staan voor elkaar... en een hele nieuwe sfeer is. Dus het voedsel verleidt ook tot andere sociale relaties. En dan de laatste uit het boek, De Verzoening. Waar vinden we die terug? Nou, gisteren hebben wij in, in ons eigen serietje Film in Food in AI uh, Op marguerite laten zien. Oh, een hele zoete, lieve Franse filmhuizenfilm... En die eindigt eigenlijk ook weer met het mooiste soort van verzoening. Een restaurant-eigenaar moet gaan sluiten omdat hij een, een bizar soort tumor heeft... waardoor zijn uh, reukvermogen aan wordt getast. En, nou, een kok zonder reuk kan natuurlijk niet koken. En er, er is een laatste avondmaal waarbij zelfs een zwerver wordt uitgenodigd... en de hele familie zijn als een kleine zorgjes op tafel gooit... en, en waarbij overspel wordt opgebierkt En uiteindelijk verzoent iedereen zich met elkaar... en zelfs de kok verzoent zich min of meer met zijn lot... als hij uh, uh, tevreden ronkend op, op zijn enorme snijblok ligt te slapen. <tied> Maar je kunt bijvoorbeeld ook uh, uh, bij verzoening nog aan, aan een heleboel meer films denken. We hebben ook um, uh, uh, Italiaanse films zoals Il Pranzo di Ferragosto... die twee jaar geleden hier draaide. Over een alleenstaande man die niet alleen zijn moeder... maar de moeder van allerlei buren en andere bekenden... en de huisarts uh, zomaar bij hem gedumpt krijgt en voor ze moet koken. En die vrouwen kunnen onderling niet overwegen en hij zit ermee. En uiteindelijk kookt hij dat, dat fantastische maal. En iedereen is, is plotseling... Uh, toch Weer uh, op een, uh, gelukkig met elkaar. Ze willen zelfs niet weg, al die oudjes. Ja, je kent die film, ja. dat is echt fantastisch, toch? Ik heb er trek van gekregen. Dank Helen <laughs> Westerik en Louise Fresco. Auteurs van het boek Verraad, Verleiding en Verzoening. En zaterdag presenteren ze de uh, filmquiz op het Food Filmfestival. Tijdgeest. Straks de webwereld van Maatje van Wegen. Maar eerst, Japanners geven elkaar overlevingstips via een nieuwe website. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Japanners proberen momenteel op verschillende creatieve manieren... hulp te bieden aan landgenoten die slachtoffer werden... van de aardbeving en het tsunami. Dat vertelt Bas van Abel. Hij is medeoprichter van FabLab Amsterdam een wereldwijd netwerk van minifabriekjes... waar mensen hun zelf ontworpen spullen kunnen maken. Er is ook een FabLab Japan. Nou, FabLab Japan die heeft een oproep gedaan om bij te dragen... aan een initiatief wat een ontwerper in Japan heeft opgezet. Het initiatief heet Olaf. Het initiatief is een, een, een wiki-pagina... waar iedereen zijn eigen uh, instructies neer kan zetten... Uh, over hoe je, nou eigenlijk op alle vlakken, hoe je overleeft... tijdens een aardbeving, hoe je uh, spullen kan maken. Uh, hè, dus het staat... Het gaat echt om een community van mensen die allerlei ideeën en ontwerpen met elkaar delen over hoe je zo'n noodsituatie kan overleven. Olive is dus een Wikipedia-achtige website waarop iedereen tips en adviezen kan achterlaten voor getroffen Japanners. En die tips die lopen sterk uiteen. Een product wat ze bijvoorbeeld neerzetten is hoe kan je met een krant je, je, je body heat, dus je, de warmte, je lichaamswarmte, uh, vasthouden. En dat staat ook helemaal uitgelegd, hoe je je krant moet uitvouwen, hoe je dat om je hele lichaam vouwt. En, en dat is ook een beetje het idee van de hele website, dat het ook als instructies met elkaar gedeeld wordt. Hoe je, hoe je wonden verzorgt en, en hoe je uh, bewijs van een reddingsvest bouwt uh, als, je moet, uh, als je moet overleven. Maar uh, er staan ook dingen op, hoe je je eigen borden, hoe je je eigen uh, lampen kan maken, hoe je ledverlichting zo, uh, uh, nou, zo functioneel mogelijk uh, gebruikt. Uh, een ander voorbeeld is, is hoe je omgaat met radioactieve straling als dat jouw kant op opkomt. En uh, daar staat er heel letterlijk: uh, je moet twee, twee ruimtes pakken in je huis, je moet een bordje voor de deur hangen dat niemand naar binnen mag komen. Nou, en zo worden er allerlei hele praktische zaken ook gewoon behandeld. Ook Fablab in Amsterdam is van plan een bijdrage te leveren aan de Olive website. Ja, dat is zeker de bedoeling. We zijn er. Uh, we zijn er inderdaad. We uh, hebben een, uh, dat is gepland om te kijken wat, we, wat wij ook kunnen bijdragen. We, we hebben een hele actieve ontwerpcommunity. Ik denk dat wij voornamelijk ook een oproep gaan doen bij die mensen om het nog groter te krijgen. He, dus we, we zullen vooral ook een, een, een tussenstation zijn om de community nog groter te krijgen. En als u thuis denkt, ik heb ook een tip. Op onze website vindt u een link naar Olif. Tijdgeest, de webwereld van. Maartje van Wegen, een uur of vier per dag, misschien wel eens vijf online. Nou, dat komt omdat ik presenteer elke dag op Radio 4 een programma dat heet De Klassieken. Dat is van 9 tot 12, dus dan ben je al drie uur verder. Laten we zeggen een uur tot twee uur voor mezelf. En kunt u daar een voorbeeld van geven, van een recentelijk voorbeeld van het gebruik van internet voor het programma? Uh, jawel, ik was bij Jaap van Zweden, die is ook uh, dirigent in Antwerpen... bij de Philharmonie, zijn orkest. En hij zei, ik heb net een contract getekend voor de New York Philharmonic Orchestra. Ik zeg, daar oh weet ik niks van. Nee, nieuw. Ik zeg, mag ik dat vertellen maandag? Ja, mag ik vertellen. En dan wil ik wel weten, want ik zeg, Jaap, wie zijn er eigenlijk... als Nederlandse dirigenten daar? Dus dan gebruik ik inderdaad internet om informatie te komen. En dan kijk ik ook, wat doet de New York Philharmonic nu? Waar zijn ze mee bezig? Nou, bleek juist een serie concerten te zijn waarin Janine Jansen zo dus nou ja, informatie die je wel van het net haalt om in je programma te kunnen vertellen. We zitten hier nu in de radiostudio waar de klassieker wordt uitgezonden. En er staat een website voor die ik hier zie: Pronouncing Dictionary of Music and Musicians. Wat voor website is dat? Ja, dat is van uh, dat is de Iowa, de dus Amerikaanse Universiteit. Daar kan ik, als je nou ja, als je aanklikt, gewoon een hele alfabet. En uh, daar, daar uh, zie je hoe je het moet doen. Moet je ook altijd bedenken, dat is Amerikaans. Dus uh, uh, gebruik ik dat of gebruik ik dat niet. Maar ik heb ook een site, en dat vind ik zelf een fijne site, daarin kun je uh, horen hoe het wordt uitgesproken. Ik noem een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld, uh, uh, mensen zeggen heel vaak do en het is Turandot, weet ik. Pampuccini is dat, hè? En dat kan je dan aanklikken. En klik je en... op en dan krijg je de juiste uitspraak te horen. En, dat, en nu kun je, je staat alleen maar in het Italiaans. Dus kies ik die uitspraak in het uh, Italiaans. Dus soms kun je kiezen, weet op zijn Engels of weet op zijn Frans. Turandot. En uh, nou, dan hoor je hoe je het uit moet spreken. Zoekt u ook online naar nieuws? Nee, ik, wil, ik hou gewoon de NOS. Ik heb het nu uitgezet, maar ik heb natuurlijk altijd de teletekst bij de hand... Ja, ik ben nee, ook niet met vakantie zonder nieuws. Ik ben altijd twee, dus ga vaak even naar zo'n internet. Nou, mijn man heeft natuurlijk nu met die iPhone... kun je allemaal ook naar het acht uur journaal van diezelfde dag kijken... terwijl je aan het zwembad ligt. Dat is natuurlijk ook allemaal weer uh, waar. Nee, dat, dat, dat blijft zo. Dat, is... dat doet u ook, die, met die iPhone aan het zwembad? Ja. <lacht> Vind je dat raar? <lacht> ja, dat doe ik. Kunt u zich een wereld voorstellen zonder internet? Nee, helemaal. Ja, ook hoe je communiceert en over draaiboeken en teksten. En... dat is ook heel erg leuk als mensen... Zo reageren en iets leuk vinden. Vind ik natuurlijk fijn als ze wanneer ze iets niet leuk vinden en reageren. Ik had laatst ook iemand die schreef: Waarom applaudisseren wij toch altijd meteen? Wat jammer, soms weer een beetje nagenieten, een beetje mijmeren. Wij meteen met al bravo en staan. Laatst van twee uh, vriendinnen waren ergens over Zwitserland en toen zag er reinig weer. En ze zaten naar mij te luisteren via internet en dat maakte de dag weer wat leuker. Ja, dat vind ik wel enig.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 Dit informatienummer kost 10 cent per minuut. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Krijgt u geen reactie? Op dit moment zijn de wachttijden langer dan u van ons gewend bent. Komt u er niet meer uit? Vraag Superman om hulp. Stuur een mail. Mail naar Superman@vara.nl. Wij adviseren u ons op een later tijdstip terug te bellen. Superman, hij is er weer op 23 maart. Dan biedt hij de helpende hand. Is de .fm. Vana Radio 1. Op de Amstel vindt komende zondag weer de Head of the River plaats. En dat is de grote roeiwedstrijd van Amsterdam naar Oudekerk. Anita van der Hulst, komen daar veel roeiers op af? Heel erg veel. Er doen uh, 500 teams mee dit jaar... Je denkt, het gaat om uh, vieren en achten. Dus roeiboten met z'n vieren en roeiboten met z'n achten. Heel veel uh, verschillende leeftijdsklassen ook. Van 15 tot 70-jarigen. En dan is het ook nog zo dat er veel publiek komt... wat langs de Amstel staat. is een prachtige route, een soort toeristische route. En er zijn ook nog heel veel mensen die meefietsen met die roeiers. Volle bak op de Amstel en daarnaast dus eigenlijk. Precies. Ja, je ging als voorproefje zelf ook aan boord bij een, uh, een wedstrijkteam. Heel bijzonder. Maar was je dan bij een training van hen? Nee, dat niet, niet precies. Ik was uh, op roeivereniging die leidde in Leiden. Uh, ze konden niet echt trainen, want de achten, de roeiboten voor acht personen... die waren al in Amsterdam. Uh, maar ze trainen wel echt fanatiek. Ze gaan voor de winst in hun klasse dan. Ze zijn de G-veteranen, dat betekent 65+. Plus. Onder de 65 waren ze nog de F's. Dat klinkt een stuk jonger. En ik ben zelf ook uh, met zo'n roeiboot ingegaan. Maar dan niet echt trainen, maar meer een toertochtje. En ik moet ook zeggen, zo op het water, lenteweer... twee heren die voor je roeien, Heerlijk. geplons van de riemen in het water. Nou, ik vond het ook een heel aantrekkelijke sport. Fred van der Ruit, voorzitter van Roeivereniging Die Leijten... De boot gaat het water in. Wat is dit nou voor boot? Dit is een werry. Je ziet er een dus plaats voor twee roeiers. Hier, twee van die rolbankjes zie je. En twee mensen kunnen daar achter op dat bankje zitten en die kunnen dan sturen en navigeren. En deze werry is niet de boot die meegaat naar de Head of the River wedstrijd? Nee, hier worden geen wedstrijden in gevaren. Deze boot is geschikt om te toeren. Op de kiel houden. Nou, hier dus in de loods liggen de boten. Hier rechts moeten dus de achten liggen. Die zie je dus lege plaatsen. Die zijn al in Amsterdam, voor, in de in Amsterdam, Amsterdam voor... Ja, voor de head of the river. Voor de het. Ja, en voor de Heineken de afgelopen weekend. Hè? Viertjes en achten. En daar hangen roeispanen. Riemen. Riemen. Ja, het verschil tussen een, Spa een spaan is massief en een riem is hol. Is... En de acht. De acht, wordt dat nou gezien als het koningsnummer? In zijn algemeenheid denk ik toch wel dat de achter dat heeft wel iets. Hè? Head of the River Thames, dat weet je ook, dat zijn altijd achten op de Thames, drie, vier Thames. Oxford Cambridge, de, de beroemde wedstrijd tussen de twee universiteiten, of liever gezegd teams van twee universiteiten, die worden daar op de Thames genoemd. En sinds jaren hebben wij de Head of the River Amstel. En dat heet gewoon hier in Nederland ook de Head. En dan gaan we het water op. Ben je klaar om in te stappen? Wij gaan instappen oh, volgens een protocol. Ja, ja. 1, 2, 3. Oké, mevrouw, gaat u ja. zitten? Ja. ja. Ik heb ja. niet echt zeebenen. Ja. Ga ik hier zitten? Ja. Oh. Oké, okay. uitzetten aan het stuurbord. Ik zit naast stuurman Don Brunet. Maak je maar klaar. Slag klaar. En go. U heeft zelf hele lange benen. Is dat nou een voor- of een nadeel bij roeien? Nou, een voordeel. 75% van je kracht komt uit je benen bij de roeisport. 75%? Ja. En dan krijg je daarna de rug. En de armen doen eigenlijk alleen maar een begeleiding van de kracht die je vanuit je benen ontwikkelt. De bladen, gelijk draaien en het blad gaat alleen in het water. Ja. En op het moment dat het blad in het water gebracht is. Dan krijg je dus de spanning op de benen en dan trap je de boot vooruit. Let op. Laat lopen. Bakwoord houden. Let op, Riemen, stuurwoord. Laat lopen. Dank je wel. En zo meren we weer aan. En zo meren we aan. Jullie zijn, Hans Venenbos, veteraan. Veteranen, en wij roeien mee met de G-achten. Maar gaat het wel ook in de divisie 65 plus hard tegen hard? Dat proberen we wel. Zo hard mogelijk, zodat we een goed resultaat halen met de Reulinghaal. De Reulinghaal, Fred van der Ruit. wat is de Reulinghaal? Het komt daarop neer, dat je een haal maakt die zo soepel mogelijk verloopt. Dat het... Maar dat wil iedereen. Ja, ja, ja, maar dat lukt niet iedereen. Je moet gewoon echt met een roei beeld voor ogen zitten... en die haal moet je maken. Dat wil zeggen dat je zo min mogelijk rare bewegingen maakt... dus zoveel mogelijk zeg maar, horizontaal roeit... want de krachten moeten horizontaal komen. En dus niet allerlei gekke bewegingen met je rug en met je armen gaat maken... die eigenlijk de haal verstoren. De Reulinghaal uh, is genoemd naar Ben Reuling. Uh, en dat is degene die de Head of the River Race voor de vijftigste keer gaat doen. Vijftig keer. Vijftig keer. Een ongelooflijke prestatie. V de, vandaar dat we het ook gemeld hebben bij de Amsterdamse Ruibond... de organisatie die het organiseert. Zeg van jongens, is dat niet een moment om even bij stil te staan? Daar hebben ze een jaar op opgezegd en heel terecht. Want om vijftig jaren dit te doen is denk ik geen geringe prestatie. En we hopen dat hij het haalt, hè? want vandaag de training, hij is ziek. Ja, hij is ziekjes en dat is heel vervelend. En hij, hij baalt ook ontzettend, zoals dat dan heet. Maar we hebben goede hoop dat hij er zondag echt weer bij is en ons voorslaat. En uh, je moet als acht roeiers precies hetzelfde doen. Moet je daar heel gedisciplineerd voor zijn? Een, haal, een goede haal maken lukt niet als er één of twee, als er meerdere zijn... die niet precies hetzelfde doen. Dus je moet zelf ook de discipline uh, op willen brengen om het precies synchroon te doen met de anderen. We praat erover alsof het een dans is voor acht heren. <laughs> Zo lijkt. Ik denk, iedere, iedere techniek... roeien is een technische conditiesport. Hè? Die techniek is ontzettend belangrijk. En je merkt het ook in de boot. We, merk je als team ook. Van als het allemaal goed gaat, dan gaat die boot die gaat lopen. En dan voel je, hem, voel je hem gaan versnellen. En dat is heerlijk. Als je, als je heel erg hard fietst, dan heb je misschien precies... de skiën. Dat het, ik zou daarmee willen vergelijken. Als je dan een heel lekker parallel zo die, die heuvel afgaat door de sneeuw... zoiets voelt dat. Als je zo'n hele mooie haal maakt met z'n allen... en allemaal precies hetzelfde doet. Fred van der Ruit was dat. Voorzitter van Roeivereniging Die Leijten in Leiden. En de Head of the River begint zondag om 10 uur... op de Amstel in Amsterdam. Waar ga ik nog naar kijken vanavond? Nou ja, er is weer voetbal. Want vanavond weten we wie er doorgaat... naar de kwartfinales van de Europa League. In theorie kunnen... Ajax, PSV en Twente daar wel bij zitten. De wedstrijden zijn op verschillende tijden te zien... vanaf 7 uur op RTL 7. En wie zoveel tijd daar niet aan wil besteden... die kan ook kijken naar de samenvattingen... want die zijn om tien over half twaalf op dezelfde zender. En bij Jules Holland speelt de Canadese indieband Arcade Fire... twee nummers van het album waarvoor ze vorige maand nog een Grammy kregen. Om kwart over twaalf is dat op canvas. En Adele, ja ja, die is daar ook. Lunchen ga ik straks met Jurgen van den Berg... Heb jij ooit bij een zieke zo gewerkt of niet? Nee. Geen zieke geweest? Nee. nee. nee. nee. Nou, NL doet, dat is die actie voor vrijwilligers. Uh, uh, mensen verhuilen hun baan die ze normaal hebben in voor een dagje vrijwilligerswerk. Veel omroepmedewerkers zijn begonnen als vrijwilliger bij een lokale of een zieke omroep. We hebben straks een mooie reportage over Jan de Hoop en zijn oude technicus van vroeger bij de zieke omroep van Rotterdam. Um, en dan straks om half twee, ze standpunt.nl. De stelling daarin, het Nederlandse leger kan best zonder tanks. Die plannen circuleren op het ministerie van Defensie... om zo de bezuinigingsdoelstelling uh, te halen. Een leger zonder tanks inderdaad. Straks in lunch en stand.nl met Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Europees Voetbal op Radio 1. Vanavond van 7 tot 11. De returns in de achtste finales van de Europa League. Zenit Sint-Petersburg 20. Gaat langs en schuift de bal naar voorlangs. Patak Moskou Ajax. Oh, wat een mooi doelpunt. En Glasgow Rangers PSV. Legt de bal in, half omhouden. Om, NOS langs de lijn. Vanavond om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De wet van Oom.